Zij Varen, varen langs over de zee. Voor mijn lieve prinses breng ik te be. Want de van leven is rijk Als je met je die maar in heer blijft. vare vare is toch je varen, varen, varen over de zee. Als ik in een land kom waar ik niks versta, en is met een meisje uit het vrije hart, hou ik me maar zieken, zeg ik niet mijn doen en bepalen, snap men overal, waar en waar. jaar geleden voer ik hier vandaan. ben ik voor mijn broodje mee naar de te gaan? Zeven lange jaren leefde ik aan boord. Heb ik van mijn vrome niemand al oor. Ware, ware dit toch je waren, ware, ware over de zee, als de net zo trouw was. Als haar lieve man, krijgt een onderpalie met de boek Als ze loopt zo dan ben ik misschien, de gezochte vader van een kind of tien. Varen, varen, dit toch je varen, varen, varen over de zee. Maar voor ik naar zee ging, met mijn lieve schip, als ik haar een bak kan van je beste blik En nou mag ik leiden dat ze neemt die tijd In sardine met die op het haar heet. Waren, waren is dat je waren Waren, waren over de zee Waren is mijn leven, waren is mijn lust. Op de woeste waren voel ik me gerust ook den knorren word ik kapitein op het havenbootje, die maar het zijn. Vaar, vaar, dit stokje, vaar, vaar, vaar over de zee.